12 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Achterhoek is het gevaar voor natuurbranden groot. In deze gebieden geldt sinds dit weekend de code oranje. Dat betekent dat als er nu een melding van een natuurbrand binnenkomt. de brandweer uitdrukt met vier tankauto's in plaats van één. Op die manier hoopt de brandweer beginnen de branden in de kiem te smoren. Door de lage luchtvochtigheid, de sterke wind en de hoge temperatuur. is de kans dat een brand zich snel uitbreidt erg groot. In Utrecht, Overijssel en Noord-Limburg is die kans iets minder groot. maar er geldt wel de kolde geel. Dat voor hoogt gevaar betekent. Gisteren legde op Vlieland een brand, een stuk natuurgebied zo groot als twee voetbalvelden in de as. De brandweer op Vlieland kreeg hulp van de brandweer van de luchtmacht die in de buurt was voor een oefening. De VN-veiligheidsraad buigt zich waarschijnlijk deze week over het bloedbad in de Syrische stad Haula. Vrijdag kwamen daar zeker 92 mensen om het leven toen het Syrische leger het vuur opende op betogers. Volgens de oppositie waren bij de aanval ook regeringsmilities betrokken die demonstranten in koele bloeden executeerden. VN-waarnemers die te hulp werden geroepen weigerden te komen, al dus de oppositie. President Assad wijst elke verantwoordelijkheid van de hand en houdt terroristen verantwoordelijk voor het geweld. Onder meer de Verenigde Staten, de Europese Unie en de Arabische Liga hebben de aanvallen scherp veroordeeld. In het oosten van Afghanistan is een gezin van acht omgekomen door een luchtaanval van de NAVO, vermoedelijk met een drone. Dat zegt de Afghaanse regering. De slachtoffers waren volgens de regering gewone burgers die niets te maken hebben met de Afghaanse oppositie of de Taliban. De NAVO laat het incident onderzoeken. In Afghanistan zijn ook opnieuw vijf NAVO-militairen omgekomen bij aanslagen met bermbommen. Het weer zonnig en droog, maximaal van 19 graden op de wadden tot 27 in het zuiden. In het oosten kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen zon en wat wolken met in het oosten kans op een bui, maximaal dan 18 tot 24 graden. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is druk op de wegen naar de kust, staan files op de N57 Rotterdam richting Ouddorp voor Hellevoetsluis 3 kilometer. Op de N201 uit Horen richting Zandvoort voor Zandvoort 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zo, de Muziek Boulevard wordt vanaf nu weer eens live gepresenteerd de komende tijd. Dat is altijd wel heel erg leuk. Ik heb dat programma al vorig jaar ook een keer mogen doen. Tussen 12 en 2. Ja, en het is dan ook gelijk meteen mooi weer. Dus ik denk, nou, laten we die ook mooi weer eens draaien. Brainbox met Summertime. Dat nummer wat er ooit geschreven is door George Gershwin. Dat nummer wat zij hebben uitgebracht, de versie dan van Brainbox. Dat dat dit van 1969. Nou, Muziek Boulevard dat uh, staat meestal in het teken van het weer wat verzorgd wordt uh, door uh, onze eigen weergoeroe Lex van der Hoorden. En natuurlijk ook eventjes uh, kijken wat de gebeurtenissen zijn uh, geweest op deze 27 mei 2012, want uh, daar praten we over. Maar er zijn natuurlijk ook uh, gebeurtenissen geweest uh, ja, in een wat grijzer verleden op uh, 27 mei. Laten we daar maar eens uh, alvast uh, even mee, uh, mee beginnen. Op uh, in 27 mei 1703 uh, besluit tsaar Peter de Grote de Sint-Petersburg te gaan stichten. En dat doet hij dan op die dag. 1903, uh, 27 mei, is de opening van de nieuwe Koopmansbeurs van Amsterdam. De beurs van Berlage door koningin Wilhelmina. Gaan we even wat uh, dichter bij de tijd. Ang San Suu Kyi, dat is uh, die oppositieleider in Burma. Die wint ondanks haar huisarresten verkiezingen in uh, Myanmar, in Burma. Zo werd het uh, Myanmar, uh, het regime eerder genoemd, maar nu schijnt het weer Burma te heten. Zij verwerft hierdoor uh, internationale bekendheid en wint in 1991 de Nobelprijs voor de vrede. En dat heeft een uh, hele lange tijd geduurd voordat het huisarrest uh, eraf is. In 1995 uh, valt... Acteur Christopher Reeve, bekend van uh, Superman uh, van het paard af, raakt daardoor verlamd. En dat uh, zal dan ook de rest van zijn leven eigenlijk een beetje achtervolgen. In 2006 uh, is Paus Benedictus de 16e een, een, in Polen. Hij brengt daar een bezoek aan Barowice, de geboorteplaats van zijn voorganger. Paulus Johannes Paulus II en in 2009 op 27 mei wint eh, Barcelona de UEFA Champions League ten koste van Manchester United en Barcelona wint in Rome... Uh, van het, uh, ...in het stadio Olympico met 2-0. En vandaag uh, zijn dan een aantal mensen jarig... ...maar daarover straks meer. Nu eerst weer terug naar de muziek. En uh, omdat het nogal een beetje zo is uh, van... ...ja, je moet mijn afkomst uh, niet verlogen. Hè? Ik doe al 25 jaar radio heb ik ook nogal een beetje een achtergrond... ...als het gaat om R&B Soul Dance Classics. Dit is... Is dat nou weer net, net niet het geval? Maar hij doet wel mij sterk denken aan, uh, aan een tijd dat ik bezig was huiskamerfeestjes uh, te verzorgen. Ja, hij valt toch een beetje onder de categorie foute platen. Foute classics uit de jaren 80. Hier is Nathalie. My love, won't let you down. Et en plein jour, tu m'as fait mal, ça va faire, si j'en ma foi, je perds de tout, tu veux que je me casse, Alors, et fais ta chance. Naar het zuiden Holland plakt en de Spaanse zon Geen bewegingen te krijgen Spaans benauwd in Spaans beton Ik wil wat doen nee. Ooh mm -hmm. Dat was al op het nieuws al te horen. Hoor. De wegen naar de kust zitten al weer provol. En dat terwijl wij gewoon een heel mooi strand hebben aan, aan onze mooie bak met water, de Noordzee, wel te verstaan. Daar had uh, Splitsingen dus ook over. Uh, als je goed uh, kijkt en goed luistert uh, en goed ziet wat er uh, vanaf het strand gebeurt. Nou, dan zie je ook daar heel wat bootjes in het water dobberen vandaag. Maar goed, uh, en ik heb me laten vertellen. Eén autocarueur is zich nu al mentaal aan het voorbereiden op uh, de wedstrijd uh, vanmorgen in de Dutch GT. Die schijnt op het strand te zitten. Dus uh, is geloof ik ook de winnaar van gisteren in, uh, in die wedstrijd. Ja, dat krijg je als je dingen op, uh, op je Facebook uh, gaat zetten. Hè, Matthijs Harkerman? Goed, uh, dat was uh, Splitsing met uh, geven me wind en zeilen. Uh, het is ook overigens niet de enige activiteit die we hebben vandaag op deze eerste Pinksterdag. Uh, mensen die uh, speciaal van het land Thailand houden, die kunnen hier uh, bij ons op de stoep uh, gewoon eens even rondkijken. Van wat het uh, land uh, eigenlijk min of meer inhoudt. Uh, Saras Dee heet het, uh, heet het uh, evenementje wat uh, gisteren is uh, begonnen. Gistermiddag om 12 uur en uh, gisteravond uh, stopte om 8 uur. En vandaag zijn we weer net aan... Begonnen we zijn weer 20 minuten onderweg met dit, uh, dit fantastische evenement. En volgende week, ja, volgende week mag ik ook wel uh, mijn stelten uh, uh, meegenemen. Want. <laughs> ja, want uh, de stelten die heb ik nodig. ...om al die tentjes uh, te baseren. ...die bij culinair Zandvoort uh, horen. Uh, volgende week uh, vrijdag, of aanstaande vrijdag al... ...begint het en dan uh, gaat het door... ...het hele weekend door. En kan uh, Zandvoort genieten van een aantal uh, horecazaken... ...die wij hebben op het gebied van eten en drinken. Dus uh, dan weet je in ieder geval dat dat uh, allemaal te wachten staat. Ja, zoals gezegd... ...het is uh, vandaag uh, 27 mei... ...houdt ook in dat er een aantal mensen jarig zijn... ...zoals bijvoorbeeld... Neil Finn, we kennen hem van uh, Crowded House uh, En hij was ook min of meer de meester van de drie minuten popsong Zo werd hij uh, door een aantal popjournalisten ook omschreven Hij wordt vandaag 54, 27 mei 1967 was het geboortejaar van Paul Gascoigne, de Britse voetballer. Uh, en toch wel een beetje aan lage wal heb ik uh, geraakt. Het idee, dat, dat, dat idee heb ik. Is vandaag 45 jaar geworden. Michele Bartoli, een Italiaanse wielrenner, die uh, in 1970 is geboren, viert vandaag zijn 42e verjaardag. En dan hebben we natuurlijk ook nog een koek die jarig is. Ja, Jamie Oliver is vandaag uh, ook jarig. Hij wordt uh, vandaag 37 uh, jaar. En Sander Voppelen die wordt vandaag 35 jaar. Dus uh, allen gefeliciteerd. En als laatste om toch enigszins aan wat verkoeling te denken. Martina Sablikova, we kennen haar allemaal als die uh, Tsjechische schaatserijzer op uh, de kunstijsbanen. En natuurlijk ook de snelle banen van Salt Lake. En uh, Heerenveen, die viert vandaag ook haar verjaardag en wordt vandaag 25 jaar. Dus uh, tegen allen zou ik bijna zeggen... Uh, Gefeliciteerd met de verjaardag en maak er een hele leuke dag van. Uh, zoals uh, gezegd, ik uh, verloog mijn afkomst uh, niet. En uh, dat heeft ook wel alles te maken dat ik ook stiekem huiskamerfeestjes uh, organiseerde... met uh, twee oude jeugdvrienden uh, van toen. En ik ben een paar weken geleden of anderhalve weken geleden... ben ik eventjes uh, wezen grasduinen. En ja, dat had alles te maken met het uh, overlijden van Donna Summer. De uh, Queen of Disco... Ja, R&B, Soul komt dan terug, maar ook een beetje die ouderwetse discoplaten uit de jaren 80 waar ik dan wat mee heb. Dit is een Belgische productie, maar hij is wel heel erg leuk om naar te luisteren. Misschien wel de voorloper van wat later uh, Too Unlimited uh, is uh, geweest. Want ja, de Belgen hebben toch een hele lange tijd uh, geregeerd, ook in de jaren 90, op het gebied van toch wel hele toegankelijke Eurodance en Eurohouse. Zou dit dan de voorloper zijn? Ik heb het over een Rovol, een Flash on of een Disco Night. kabbelt het het vrolijk verder. Uh, je zou het bijna kunnen plaatsen onder het uh, kopje Italo. Dat was een stroming ooit uh, in de jaren 80 van uh, disco-hits. Kom je uh, zeg maar uit uh, Italië terug, had je een paar zomerse uh, cd'tjes of wat zeg ik toen nog. Mala vintjes op, uh, op, op zak. Ja en uh, dat nam je mee naar huis. En dat uh, bracht je dan op een gegeven moment bij de Chin Chin of uh, de Kenzo of uh, noem maar op, bij de lizes. En dan zei je, hé hey, uh, beste jongen, zou je die willen draaien? Nou, en uh, als de DJ dan goed geluimd was, of Frank Diepedaal of uh, hoe heet die andere, Ronald van der Poel, uh, in een goede bij waren. Dan draaiden ze dat allemaal gewoon vrolijk uh, voor, uh, voor het publiek wat er toen uh, zeg maar op de dansvloer rondliep. Half één inmiddels geworden bij van Zandvoort. Uh, je luistert naar de Boulevard. Zomersaflevering En ik ben even tijdelijk terug Dat uh, heb je nu inmiddels wel kunnen horen uh, Tussen 12 en 2. Het is de bedoeling dat ik uh, dit uh, ga doen Tot uh, met eind augustus En dan uh, ze zal de plicht weer roepen Want dan uh, wordt het weer voetbalverslag uh, Schrijven voor de, de krant Hè? Dus <laughs> Het is dat ik een beetje tijd over heb En uh, het toch wel leuk vind om ook gewoon Normale plaatjes te draaien Wel, eigenlijk zijn die anderen Net zo normaal moet er eigenlijk geen onderscheid maken. Maar dit is uh, zeg maar voor uh, wat het publiek uh, ja, beter kent om het maar zo te zeggen. Uh, uh, een beetje, beetje terug naar het uh, weer. Want uh, als je zou zitten kijken met je vinger in uh, de lucht uh, kom je al een heel eind. En merk je dus dat het uh, aardig weer is. Uh, het weer opgesteld door Lex van der Hoornen allemaal na te lezen op www.meteopagina.nl. Want ja, tenslotte uh, Lex is uh, redelijk verbonden aan Sierven uh, Zandvoort. Het weer voor de komende dagen ziet er als volgt uit. Uh, dat is uh, vandaag uh, zonnig, zwakke tot matige oost noordoostenwind. Maximum temperatuur in Zandvoort is ongeveer 25 graden. Dat is lekker. Alleen uh, de gele vlag is wel gehezen en dat uh, wil niet zeggen dat er iemand op de baan is. Als je op autootjes hoort, zou je haast wel denken. Maar dat heeft uh, met iets anders te maken. De zeewatertemperatuur is nog niet dusdanig dat je dan uh, wat langer in het water kan uh, liggen plonzen. Uh, wordt ook gezegd hier in het uh, weerbericht van Lex van Horen. De, zeewater langs, uh, de, temperatuur, of de zeewatertemperatuur langs de kust. Ik ga er zelfs uh, moeilijk uh, van praten. Het is 14 graden op dit moment. En morgen, maandag, meest zonnig. Eerst kans op mist op lage bewolking. Matige noordelijke wind. En de maximum temperatuur in Zandvoort is dan morgen 20 graden en de normale middagtemperatuur is zo'n 18 graden hier in uh, Zandvoort. En ook uh, na het Pinksterwijn uh, is het droog en meest zonnig in Zandvoort en de omgeving. En vanaf dinsdag is er een enige afkoeling en donderdag is dan de echte serieuze regenkans. Dus het duurt nog wel eventjes voordat uh, het zover is. Dus morgen uh, is het uh, een stukje minder met het weer. wat betreft temperatuur. En we moeten tot donderdag wachten. Voor de mensen die dit uh, haten, deze zonnige dagen. Uh, die kunnen dan donderdag hun hart misschien weer een beetje ophalen. Want dan is er uh, wat regen in de lucht. Hoewel uh, de gemoederen in dit land soms nog wel eens een beetje hoog oplopen. Uh, zou dat regenbuitje wel geen kwaad kunnen, denk ik eerlijk gezegd. Maar goed, uh, we hebben een, uh, ja, een fijne primeur gisteren beleefd. En waarschijnlijk, denk ik ook, uh, op nationaal uh, gebied zelfs. Uh, ja... Wat moet ik er eigenlijk over zeggen? Eigenlijk is het gewoon heel kort. Fabiana Dammers komt uit de Muiden. Heeft in 2008 de grote prijs van Nederland gewonnen. Is hier vier keer bij ons in de studio geweest. En dan met name in het programma Alternative FM. Heeft drie keer ook gewoon... ...nummers gespeeld... ...en uh, de vierde keer, dat was vorige week donderdag... ...dat was op Hemelvaartse dag... ...toen heeft ze het een en ander verteld... ...over wat haar eigen muzikale voorkeuren waren... ...en natuurlijk hoe hun schrijfproces... ...voor een liedje werkt. Ja, uh, de single... ...die is sinds uh, afgelopen vrijdag... ...te koop op iTunes. Heel erg uh, leuk uh, geworden... Want we kennen hem natuurlijk allemaal in de uitvoering van de akoestische versie... waarop Fabiana zichzelf begeleidt op de akoestische gitaar. Maar hij is vet geworden, die single. Dat is echt niet te geloven. Dus waarom draaien we hem? Nou, dat heeft alles te maken dat we morgen de Pinkster races hebben. Roundabout Town. Het heeft natuurlijk met rotondes te maken, sowieso. Het heeft ook met haar eigen reis en haar eigen indruk te maken uit Schotland. Toen ze daar op bezoek was... En toen had ze dus al een beetje de indruk... Goh, leuke rotondes allemaal. Ik ga er eens een liedje over schrijven. Dat heeft ze gedaan. En dat is nu uh, door... Allerlei mensen uh, is daar, uh, ja, zijn daar instrumenten aan toevoegd. Er is een eindmix uh, gemaakt uh, door Gavin Lurzen. Ook niet de eerste, de beste. De man uh, heeft een uh, reputatie uh, op uh, te houden. Uh, Lurzen heeft uh, Grammys gewonnen. Ja, en als je zo'n zo versie aflevert, ja, dan verdien je ook, ook zeker, zeker ook, uh, het feit dat ze al drie keer hier al is geweest om live nummers uh, te laten horen. Om gedraaid te worden bij Zier van Zandvoort. Dit is de uh, single versie Roundabout Town. So, Amen. I just made a young boy Around about town He called us a cab To drive us up north Through the gardens of Eve With a smell I can't believe So good And so I bought myself a gun Can I shoot the sun To give it to him Before Play when I passed the fringe before I got away, she gave me an inch of a fuel burning my tongue. So I left her this song mm -hmm. In around roundabout mm -hmm. town moving on Wordt weer vakhundig afgebroken. Heb ik alweer de indruk. De, de, de presentator van gisteren die, uh, komt hier binnen met een. Uh, zoek je wat, jongen? <laughs> zoek je wat? Hij is wat kwijt. Uh, ik geloof iets van een cocktail of wat dan ook. Maar uh, nou, dat zal hij voor vast en zeker wel vinden. Alexander O'Neill was dat met uh, fake. Uh, ik krijg alweer uh, de nodige commentaar uh, naar mijn hartstikke uh, gezodemd. Van uh, dat liedje wat ik net uh, heb uh, gedraaid. Van Roundabout Town voor de Damers. Ja, er bestaat toch een akoestische versie, draaien die niet? Ja, eh, die wil ik wel draaien, maar jongens, eh, we hebben nu de nieuwe singleversie. Het is een echt radioplaatje en eh, daarom eh, draaien we hem ook. En zeker eh, past die in het eh, straatje van, eh, van het weer wat eh, we vandaag hebben. Dus vandaar dat we dus uh, deze Roundabout Town in de singleversie hebben gedraaid. En wat horen we dus? Fake van Alexander O'Neill uit 1987. Daar uh, sloten we het uh, hele verhaal dan maar eens even fijn mee af. Juist, het is tien over half één. Bijna kwart voor één inmiddels al geworden bij Cieven van Zandvoort. Voor de, de mensen die de autosport erg warmhartig toedragen en toch niet van dat weer houden, kunnen ze vanavond, vandaag, vanmiddag zelfs over het dikke uur kijken naar de echte. Straat is die de Formule 1 rijk is, namelijk de Grand Prix van Monaco. Ik denk dat dat de reden is waarom Rob Harms hier ook zo zenuwachtig heen en weer loopt. Waarschijnlijk dat een van zijn favorieten op Paul mocht vertrekken, maar niet thuis. Uh, Jumar die heeft nog, nog een straf uit moeten zitten van, van Spanje. Dus hij had weliswaar de Paul getraind, maar hij wordt verplaatsen teruggezet. Dat is nou weer jammer, hè? dat is nou weer een, een beetje jammer zou, uh, zouden Marcus van Damme en ik uh, zeggen. Beetje jammer, maar goed, het is even niet anders. Uh, we gaan weer gewoon vrolijk verder uit, uh, met de muziek uit de jaren tachtig. Zo dadelijk uh, gaan we natuurlijk weer een, uh, een nummer uh, draaien wat, uh, wat ik ook uh, regelmatig samen met Marcus aan het promoten ben bij Alternative FM. En wellicht dat we ook uh, straks uh, de meuten van CFM uh, zover uh, kunnen krijgen... ...dat ook uh, die nummers uh, misschien in de computer terecht kunnen komen. Weet jij veel. Uh, in ieder geval is dit uit 1985. In The Hit of the Night van Sandra. Hate Me De mannen van Alaska en uh, I will go um, ja, Normaal gesproken hebben we in onze Eigen alternatieve altijd een, een, ja, een soort van Moment van dat we eventjes uh, Tot onszelf komen, gedichten En uh, poëzie hebben we dan uh, Jarro van Malta is een van die bespelers uh, Op de donderdagavond maar hij heeft wat uh, problemen met zijn computer. Dus hij plaatst ze tegenwoordig niet meer s'avonds, maar op de dag. Nou, dat komt mooi uit. Uh, en ook in de zomermaanden gaan we dat uh, toch uh, ook in deze muziekboulevard dan maar doen. En dit is eigenlijk ja, maar... toch wel ook uh, heel mooi uh, gesproken vandaag uh, door uh, Jarl. Want uh, de, de zon schijnt. Hier is uh, het verhaal wat hij vanmiddag al heeft opgepent: uh, Ik ben. Ik ben jouw wind die jouw hart waait. Ik ben jouw rivier die je meeneemt in de wereld van jouw gedachten. Ik straal als een zon in de tuin van jouw hart. Ik laat jou zwemmen in mijn regen van geluk. Ik ben de wolken die jou voorbij ziet drijven. Waar je als kind uren naar kon kijken. Je vindt mij terug in alles wat het leven heeft gemaakt. Ik ben de natuur die jouw leven heeft geraakt. Ik ben altijd in jouw aanwezigheid. Ik ben altijd om je heen. Ik woon in jouw hart. Ik Waar ik het gevoel heb... Ik voel mij nooit alleen. Al dus het woord van Jarol van Malta. En aangezien morgen uh, weer een wedstrijdjes worden gereden op het uh, circuitpark Zandvoort... gaan we weer eens even terug in de tijd. Uh, dit is uh, van uh, de meest stille Beatle die we hebben. Maar dit is ook een hele mooie. Die echt perfect slaat op uh, vanmiddag de Grand Prix van Monaco. Maar ook bijvoorbeeld op wat we morgen gaan doen op het circuitpark Zandvoort. George Harrison met... Faster. En toen hielden we nog gewoon uh, 10 seconden over. Dus uh, wat zeg ik dan? Uh, gewoon stro direct. Na 1 uur gaan we gewoon vrolijk uh, verder met nog een uur Muziek Boulevard hier bij ZFM Zandvoort. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur.